Het is 11 uur. Het nieuws met Dick ter Hark. De 23-jarige Afghaanse asielzoeker die werd verdacht van moord op Marianne Vaatstra is niet de dader. DNA-onderzoek heeft dat uitgewezen. De sporen die op het lichaam van het vermoorde meisje zijn gevonden komen niet overeen met het DNA van de man. Wel zou het Openbaar Ministerie graag een keer de man willen horen, zo laat een woordvoerder weten. Marianne Vaatstra werd in de nacht na Koninginnedag in 1999 vermoord. De Afghaan bedreigde Marianne Vaasga met een snijbeweging langs haar keel. Kort daarna verdween man spoorloos uit het asielzoekerscentrum in Kolm, waarna een internationaal opsporingsbevel werd uitgevaardigd. Ministeries moeten onder druk worden gezet om snel het aantal regels voor bedrijven te verminderen. Dat vindt werkgeversorganisatie VNO NCW. Het kabinet heeft gezegd dat in 2007 de administratieve lasten voor bedrijven met een kwart moeten zijn teruggebracht. Maar als de ministeries dat niet lukt, dan moeten ze daarvoor een boete krijgen, vindt VNO-NCW. Met de opbrengst van dat geld kunnen dan de belastingen voor ondernemers worden verlaagd. Volgens de werkgeversorganisatie had eerdere druk vanuit werkgevers weinig succes. En dat er wel erg snel wat moet veranderen. Zo heeft onderzoeksbureau EIM berekend dat de administratieve lasten voor bedrijven sterk zijn gestegen, zegt VNO-NCW. De afgelopen 20 jaar zijn verschillende kabinetten al bezig om die administratieve lasten terug te dringen. En dat is nog nou, helemaal niet gelukt. Vorig jaar heeft eh, de EM berekend dat over 2002 nog een toename van 30 miljoen euro heeft plaatsgevonden. Nou, dat geeft al aan dat er meer voor nodig is dan de werkwijze waar we nu 20 jaar mee bezig zijn. Het gaat weer beter met de bedrijven met een notering aan de Nederlandse beurs. Ze hebben in de eerste helft van dit jaar een gezamenlijke netto winst geboekt van 12,6 miljard euro. In dezelfde periode van 2002 was er vrijwel geen winst. Het positieve resultaat van de beursgenoteerde ondernemingen is behaald bij een daling van de omzet van bijna 4%. De illegale bewoners van een Park in de Betuwse plaats Linden worden woensdag toch niet op straat gezet. De Raad van State besloot eerder deze maand dat de 23 gezinnen en huizen uiterlijk 1 oktober moesten verlaten. De villa's zijn bedoeld als recreatiewoning en mogen daarom niet permanent worden bewoond, oordeelde de Raad. Daarmee kwam een einde aan een jaren slepende juridische procedure. Maar de gemeente Buren, waaronder Linden valt, zegt nu dat ze voorlopig niet tot uitzetting overgaat. De bewoners krijgen volgende week een eerste brief waarin betaling wordt geëist van een dwangsom van 4500 euro per illegale bewoning. Die procedure kan de gemeente nog tien keer herhalen. Pas daarna moet ze eventueel de politie eraan te pas komen om de villa's te ontruimen, zegt een woordvoerder van de gemeenteburen. Dan nog het weer af en toe zon. Er is nog een enkele bui, temperatuur rond 16 graden. 747 AM, de VPRO, bodem. Welkom bij Bodo VPRO. Na deze week beseft u dat niets is wat het lijkt. Achter elke moord, politieke omwenteling of volgenschijnlijk kleine gebeurtenis... schuilt zeer waarschijnlijk een echte samenzwering. Een complex complot. Het woord is aan Gerrit Kalsbeek en Ger Jochems. Het is toch gewoon onzin. Hoe kan je nou zeggen dat je, dat je in geen complot gelooft? Het is toch... Het bestaat toch gewoon? Jij ja, luistert weer eens niet goed. Ik heb gezegd, ik geloof niet aan hele grote complotten... die er toe moeten leiden dat iemand de wereldheerschappij op zich neemt. Daar geloof ik geen pest van. Ik geloof wel aan staatsgrepen. Een staatsgreep kan je constateren ja, dat er nee, gebeurd nee. is. En daar moet dus een complot achter gezeten. Ja, maar het hebben. feit dat er staatsgrepen zijn, wil dus al zeggen dat er zoveel complotten zijn. Niet elke staatsgreep lukt. Ik bedoel, we zijn... Ja, dat is waar. Oh, shit. oh, oh jeetje, goed. Maar <laughs> ja, goed, het is wel duidelijk, het gaat deze hele week in Wodo over complotten en samensweringen. Complotten om de wereldheerschappij te veroveren, om lastige politici uit de weg te ruimen... ...en samensweringen om dictatorsbeentje te lichten en nog veel meer en nog veel meer. Nou, jij zegt dat je wel in complotten gelooft wat in staatsscherping gebeurt. Nou, ja. dan kunnen we misschien niet deze week beginnen... Het is een echt complot in jouw ogen. En je zal zien dat je na deze week wel in veel meer complotten zal geloven. Maar laten we beginnen met een duidelijk complot. Het gaat over Nasser. Dinsdag werd op de Egyptische premier Nasser tijdens een redenvoering die hij in Alexandria uitsprak, een aanslag gepleegd. U hoort hier hoe de reden van de overste Nasser door acht schoten werd onderbroken.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 dat mijn werk aan u is gewijd, bedenk ook dat mijn leven, dat door Allah werd gespaard, u toebehoort. En dit was dus de exclusieve opname van de mislukte aanslag op de Egyptische premier Nasser. De politieke onrust in Egypte is nu opnieuw toegenomen. De politie heeft tot dusver al 500 leden van de Mohamedaanse broederschap gearresteerd en de organisatie zelf werd gisteren ontbonden. Zoals bekend verzet de broederschap zich op de grondslag van het geloof tegen iedere westerse invloed en tegen de modernisering van het land. Nou, Dit was het 1954. Wat mij Actueel op... dan nooit? Ja precies. Wat mij opvalt is dat op die, die uh, presentator die zegt van, uh, dat hij roept van uh, ik doe dit voor mijn vaderland en ik daag mijn leven op aan jullie... En dan Allah, Maar als ik goed luister, volgens mij zegt hij hele andere dingen. Hij zegt high regel. ofzo. kom op jongens, kom op mannen. Koer of je Dat is iets van. Uh, het gebeurt overal in alle plaatsen. Oh, ik dacht even dat je minder maal in dan, maar je hebt Arabisch gedaan. Dus ja, ook jij, ook even lang geleden. Maar ja. Dus eigenlijk is het dan merkwaardig dat ons iets anders wordt verteld als, als ja. dat in het Arabisch wordt gezegd. Dus het misschien. Een... Complot al gelijk, denk dat jij? zou mij niet verbazen. Ja, ja. Ja. Zeg, we hebben, uh, Nu we toch in het Midden-Oosten zijn we hebben nog een klein complot 2000 jaar geleden hoewel klein, dat, nou ja, goed dat moeten luisteren maar beoordelen bijna 2000 jaar geleden in de tijd van Jezus van Nazareth en uh, Johannes de Doper die keer hadden je, wel, hè? Uh -huh. je, je de bent de de doper ja lezen, uh, opgevoed dan ik, uh, nou ja, die Johannes de Doper die werd een half jaar voor Christus geboren en op zijn dertigste trok hij de woestijn in om de komst van de Messias uh, aan te kondigen zoals bekend, dat weet iedereen, ook natuurlijk wel dat Herodes hem onthoofde. Maar de vraag is natuurlijk, het was natuurlijk een lastig mannetje voor zo'n koning Herodes, maar toch zit daar wat achter. Althans, wij denken dat er wat achter zit. <middelij> Ik ben Jan Vosters, ik woon in Amersfoort, ik heb vijf kinderen, ik ben 61 jaar oud. En u heeft iets met Johannes de Doper? Ja, ik, ik heet Jan met mijn voornaam en zoals mijn ouders me genoemd hebben gaat het over Johannes de Doper en daar ben ik door gefascineerd geraakt omdat ik religieuze kunst mooi vind en dat betekent dat ik op vakantie in kerken rondkijk ik ben me gaan verdiepen in met name de voorstellingen van Johannes de Doper in, in kerken. En uh, ja, langzaam raak ik ook gefascineerd door de persoon van Johannes de Doper. Uh, Johannes de Doper is een interessante figuur. Uh, in die zin dat hij uh, uh, eigenlijk in de loop van de geschiedenis wat gemarginaliseerd is... Hij heeft een hoop uh, meegemaakt. Uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, de doop hè, en uh, uh, de uh, relatie die hij met Christus had. Later is hij uh, vermoord tijdens een, een feest uh, waarin Salome een, een rol speelde. Uh, nou, op het moment dat er een moord gepleegd wordt, wordt het natuurlijk altijd interessant of wat, wat steekt daarachter. Ja, waar, waarom moest hij dood? Volgens het, uh, het verhaal was het zo dat hij... ...kritiek had geleverd op het, uh, het huwelijksleven van, van de koning, uh, koning uh, Herodes. Die had een tweede vrouw en uh, die had al een dochter, Salome. En hij had kritiek op uh, ja, de relatie die hij had met die tweede vrouw. En daardoor werd hij opgepakt en uh, ja, Herodes heeft hem dus in de gevangenis uh, gestopt. En uh, toen er een feest was, uh, wilde Herodes dat Salome voor hem danste... En dat weigerde ze aanvankelijk. en Herodes die uh, uh, probeerde haar zo ver te krijgen om die dans toch uit te voeren. Dat, uh, dat deed ze uiteindelijk wel, maar dat Herodes dat beloofd dat uh, het rijk uh, zij kon vragen. Ja. En toen uiteindelijk vroeg zij het hoofd van Johannes uh, ingegeven door haar moeder uh, die uh, van die lastpost uh, af wilde. Ja, dat was het verhaal. Dat was het, dat was het verhaal en uh, dat, dat, daar is dus een hele hoop legende omheen uh, om gekomen. Het, uh, het aardige is om te weten dat uh, met name Salome was, uh, was christen, hè, dat was een, een leerling van Christus. Oh. En als je dan bovendien nog weet dat uh, Christus en Johannes in feite als rivalen begonnen zijn, ja, dan kun je natuurlijk het nodige complotdenken uh, in gang zetten. Ah, ja. Christus wilde van... ...van Johannes de Doper af. Hij zag hem als een uh, troonpretendent. Ze waren een familie toch ook, hè? Ik. Ja, ze waren, ze waren een familie. En, ja, ze zijn dus uh, ook gezamenlijk opgegroeid. Uh, hebben uh, gezamenlijk ook theorieën ontwikkeld, uh, zou je kunnen denken over uh, hoe de wereld eruit zou moeten zien. En uh, ja, op een gegeven moment uh, moeten het, zou je kunnen stellen, rivalen zijn geweest... Het interessante is ook dat als je kijkt naar de afbeeldingen, de doopscène bijvoorbeeld, ze heel cruciaal daarin. Uh, het is eigenlijk heel merkwaardig dat uh, Johannes Christus doopt en niet andersom als de ene hè, uh, uh, superieur was boven de ander. Eh, het wordt in een uh, spel van nederigheid wordt het, uh, wordt het gebracht, maar je zou het ook andersom uh, kunnen, kunnen, uh, kunnen, kunnen brengen. U denkt dat daar wat zit? De dood, de relatie, een relatie tussen de dood van Johannes de doper, de moord op Johannes de doper... en zijn relatie tot Christus. Nou ja, je, je, je zou kunnen zeggen dat uh, uh, het wellicht misschien niet uh, met opzet is gebeurd... maar dat de omstandigheden zo zijn uh, uh, ontstaan... Hè, dat het uh, uh, goed uitkwam, laat ik het zo zeggen. Ja. Hij heeft het laten gebeuren eigenlijk. Nou ja, dat zou je kunnen denken. Hè. En, uh, ja, en als je uh, weinig over het verleden weet... En, en wat ze weet ook nog gefilterd is eh, door een eeuwenlange kerkelijke historie. <tuneet> Wat zeggen nou de, de kanonieke kerkgeschriften, de kerkstukken en de boeken hierover, of gaan die daar nergens op in? Die gaan hier eigenlijk uh, nauwelijks op in, behalve dan wat ik gezegd heb. Ja. Bij, bij Lucas bijvoorbeeld uh, wordt, wordt, aan, wordt die doopscène wordt, wordt aangegeven. Ja. En nog uh, bij een andere evangelist ook. En er, en, uh, daar wordt in feite uh, van gezegd dat Johannes tegen Christus zei... ...u bent degene die voor mij gaat. Als je die tekst alleen al bekijkt, dan is dat voor meerdere uitleg vatbaar. En daarna is het, is het zo gebeurd dat Johannes eigenlijk voortdurend uh, heel bewust en heel handig gemarginaliseerd is zijn. Ja. Altijd op de tweede plaats. Als je kijkt ook naar, uh, er zijn nog, wel, uh, nog steeds wat christelijke stammen, je mag ze dan niet christelijk komen, zijn eigenlijk johannitische stammen, johannitische uh, volken uh, in Irak bijvoorbeeld, hè, die, door, die, die Johannes hè, boven Christus stellen, de johannite orde, de tempeliers. De orde van Sion. Dat zijn eigenlijk allemaal stromingen die die oude opvatting over de belangrijke rol van Johannes ja. nog steeds aanhouden. Dus daar kun je ook nog wel wat dingen in terugvinden ja. bij Johannes. Een, een belangrijke plaats. We hebben in hun verhalen, in hun geschiedenissen, komt dat daarin voor dan, bij, bij de Johanitische beweging? Nee, daar komt dit, de, de, die verdachtmaking die ik. die, die de woorden zou kunnen opmaken, die staat, staat daar niet in. Nee. Er wordt alleen gezegd dat Johannes heel belangrijk was. Ja. Over de ideologie van Johannes is niet zoveel bekend eigenlijk. Daar moeten verschillen in, uh, ja. in geweest zijn. Hè. Net zoals ook verschillen tussen Petrus en Paulus zijn geweest over de voortzetting van de kerk. Ja. Maar toen bestond de kerk eigenlijk al. En ik ben er niet zeker van of Johannes een, een kerk voor ogen heeft gestaan. Het is niet zo dat Johannes de doper eigenlijk een keer in een dronken buit tegen Christus gezegd heeft... ...ik geloof helemaal niet dat jij de zoon van God bent. En overigens als jij het wel bent, dan, dan ben ik het ook. Hé, hey, dat is natuurlijk de reden. Hij kon natuurlijk niet een tweede zoon van God na zich velen. Dat moet het zijn geweest. De extra zoon. We ze zetten toch allemaal kinderen van God? Ja, dat is ook heel waar. Je kunt zelfs stellen dat uh, toen uh, Zacharias en uh, Elisabeth een kind uh, verwachtten, Johannes dus, was Elisabeth al ver over de leeftijd heen dat ze een kind kon krijgen. Althans, ze had het niet meer verwacht. Dat is natuurlijk dus zeer ongebruikelijk dat je op die leeftijd nog een kind kunt krijgen. Dat was dus iets heel wonderlijks, hè, waardoor uh, dat kind groot aanzien kreeg. Ja. Uh, je kunt nu stellen dat de moeder van, van, van Christus moest daar overheen. Ja, hij moest dus maagd worden. Ja. Precies, dat was een nog, nog sterker verhaal. Hè. Ja. Je kunt ze dus ook in, het, in, in dat deel kunnen dus zeggen. Dat ziet een rivaliteit eigenlijk. Zijn er in het testament nog andere complotten aan, aan te wijzen of erachter te vermoeden? Ja, er is er in ieder geval één uh, die ik telkens tegenkom en, het, uh, en dat is een beetje een lotgenoot van, van Johannes. Het is uh, Maria Magdalena uh, geweest. Het staat eigenlijk wel vast dat dat de echtgenote van Christus is, uh, is geweest. Ja. Uh, ze had wel een, een prostitutieachtergrond in die zin dat ze terecht is gekomen in een omgeving waar prostitutie uh, uitgevoerd werd. Maar daar is ze heel snel eigenlijk van afgekomen. En uh, uiteindelijk is waarschijnlijk de bruiloft van Canaan ook de, de bruiloft van Christus en uh, Maria Magdalena geweest. Ja. Uh, en uh, die, die moest dus ook gemarginaliseerd worden... Uh, ...zou je kunnen denken, met name omdat uh, Petrus een enorm hekel aan vrouwen had. Ja. Hè? En, uh, en er is in feite een, feit, een machtsstrijd tussen uh, Petrus en Maria Magdalena ontstaan. En ook Maria Magdalena is dus gemarginaliseerd en zelfs verbannen. Hè? Die is uiteindelijk terecht te in, uh, in de Provence, in Zuid-Frankrijk. Heeft daar wel, wel gepredikt, hè? maar uh, heeft, heeft nauwelijks meer, uh, althans niet voor de, voor de, de, de, de kerk, een rol gespeeld. Het doet een beetje, beetje denken aan de Beatles in Yoko Ono ineens. je dat ook? Maar die heeft het niet laten marginaliseren? Nee, nee. Niet... nee. Meegeluisterd heeft Klaas Vos, collega, ooit dominee, theoloog enzovoort. Wat vind jij van deze complottheorie? Ja, alles kan natuurlijk. Hè. Op grond, met name omdat je zo weinig weet. Nou. Want laten we wel wezen, van Jezus weten we niet veel meer, ook van Johannes de Doper dan wat gewoon in de evangelie staat. Mm -hmm. Dat is ook een van de problemen. Je zou bijna kunnen zeggen, heeft Jezus ooit wel bestaan? Er is geen enkel, uh, enkel bewijs buiten de Bijbel om. jij ja, Flavius Josephus schrijft over hem, maar er is van vastgesteld dat het een latere toevoeging is, zelfs. Mm -hmm. Dus je kunt veel beweren. Nou moet je een beetje gaan kijken van... Op, ...met die gegevens die je hebt, van is er, is er een zekere mate van waarschijnlijkheid en Dat is wat je vraagt. Ja. Is er is wel één probleem wat meneer Vosters over het hoofd ziet. Hij zegt namelijk dat er een tegenstelling bestaat. Dat suggereer je ook. Dat is maar de vraag. Ik geloof daar niks van. Ik denk dat uh, als je gewoon kijkt naar... Wat Volgens de evangelie, dat is het enige wat we hebben, Jezus beweert, want alles beweert, dan moet je zeggen dat ze beide, dat kunnen we ongeveer wel bepalen, voortkomen uit de, uit de Essenenhoek. Een ascetische stroming die uh, met name rond de Dode Zee, een soort kloosterorde hadden. Zijn ook daar zijn archeologische opgravingen gedaan die dat inderdaad bevestigen, zo'n groep. Uh, er zijn beroemde Dode Zee-rollen, in ja. 1947 de eerste, die, ook een heel andere, die op een gegeven moment ook een ander lichtvel hebben kunnen werpen op uh, oud Zo vroeger, zulke oude geschriften. Zo'n oude geschrift hadden we eerder nog nooit gevonden. En je kunt zeggen dat in, bij Jezus ook die assese, en wat is assese? Dat is natuurlijk toch een, ja, een, een sober levensstijl... Ja. Uh, pacifistische trekken die vind je bij Jezus wel als bij Johannes hè? Van, bij Jezus zie je als je iemand uh, op je ene wang slaat moet je de andere toeken, uh, toekeren andere wang dan nou zijn er ook wel uitspraken die daarmee in strijd zijn van, uh, en zomaar ik, ja, nogmaals, je kunt alles beweren mm -hmm. maar je kunt het net zo goed het tegenovergestelde beweren dat Johannes de Doper uh, misschien, ja, je kan, ik kan nog een andere complottheorie verzinnen nou? Dat, die, dat, nou kijk, dat die es, als het ze beide uit die essenenhoek kwam. Ja. met die nadruk op asces en zuiverheid. en terug, ging, terug naar de bronnen van het Oude Testament. daarmee komen ze in conflict met de heersende meerderheid. Destijds, die wij kennen als fariseërs en schriftgeleerden. dat waren, je zou kunnen zeggen. de klerers van die tijd. die er goed bij zaten. de, de, de pretent behoorden. een weelderig een leven voorstonden. Dus je zou. vergelijkt naar de latere katholieke kerk. waarin ook types vanuit de. Vanuit de bedelorde ook een, aans, een, ja, ja. een aanklacht te hebben tegen de katholieke en als kerk in dan de dames, En ja, ja, dan zou dat Als je we dreigend ervaren. Ja, misschien is er wel. Een, je kent de complot, uh, complottheorie ja. van Jezus zelf. Ja. Herodes en Pilatus die op één dag vriend werden. Ja, ja, ja, ja. Dus ze zou eerder ook die kant op kunnen denken. Ja. Ja, nou ja, ik, ik weet het niet. Volgens mij spannen jullie een beetje samen om dit complot onderuit te halen. Want ik vind het verdacht dat Salome dat die en christen is en als ze denkt van... Je uh... zegt dat, die christen is? Dat staat nergens. Oké. Okay. Nou, dat komt jou goed uit Gerrit. Nou, Spannend. ik weet het niet hoor. Hey, maar, maar Misschien moeten we eens gaan, onder, iets gaan onderzoeken, namelijk waar komt het complotdenken vandaan bij, ja, bij ons het, mensen? Ja, wat is het in de menselijke geest dat hij overal wat achter wil zoeken? Je kunt toch ook gewoon zeggen van, nou, dingen die gebeuren. En het gebeurt en er zit helemaal niks achter. Geen grand design, helemaal niks. Nee, maar mensen die doen dat toch. Mensen doen dat toch en dat zit iets in de kop. Nou, we gingen naar Hans van der Zonde, sociaal psycholoog de Groningen. En we hopen bij hem antwoord te krijgen. The brain of these primitives seems quite suitable for our purposes. We have made the most excellent choice. Alles is mogelijk. Proost. Ja, hier. het komt toch op Er is een brief moment van struggle before the connection is made, but it passes almost immediately. Ik ben Hans van Zande. ik ben sociaal psycholoog, ik werk aan de Universiteit Groningen. En ik interesseer me voor de wat merkwaardigere kanten van de menselijke conditie. Daar die... ja, passen complottheorieën ook wel in, denk ik. Die passen er ook wel in. Daar heb ik ook wel gedachten over. En het aardige is dat je in mijn vak een heleboel dingen vindt. Tot de... even even, wat... ja? even die definitie-kwestie. Dat lijkt mij een goede opbouw. Dat lijkt graag. Ik vind het wel een hele mooie opbouw, eigenlijk. Ja? oké. Okay. Nee, neem maar, neem maar gauw een gouden zoutje, want ik ben ja. enorme zoutjes vreed, Definitie, wat... Ja. Wat... Nou, wat... Ja. Ja. Je, wel, wat je dus wil weten, dat is, wat is nou een complot? In principe is een complot dat betekent dat één of meerdere mensen, waarschijnlijk meerdere mensen, uh, in onderling overleggen, op rationele wijze, bezig zijn om iets te doen wat de rest van de wereld niet wil. En dat met name dus iets wat degene die in dat complot zit niet wil. Dus als je bijvoorbeeld katholiek bent, dan zul je nooit zeggen dat de jezuïten een complot hebben. Want dat is niet een complot, maar dat vind je dus een... ...hele handige manier van werken, die Jezuïten. Dat zijn soldaten voor Christus en die doen dus allemaal hele nuttige dingen voor Christus. Maar ben je nou toevallig pakweg van de staatkundige reformeerde partij... ...dan kun je heel gauw denken dat dus die, die verdomde papen... ...dat die dus een complot smeden om de hele wereld katholiek te maken. En dat zouden wij natuurlijk niet willen. Los ons van de boze, want van u is het koninkrijk... ...en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Aan. Dus het is wat dus de vijand ook. doet en het is iets wat slecht is? Ja. Mensen hebben in het algemeen de neiging om de oorzaak voor vervelende dingen, nare dingen, buiten zich te leggen en voor goede dingen bij zichzelf. Dus bijvoorbeeld, je trapt in een hoop stront, op straat, dan is het niet zo dat jij gaat denken van dat jij zo stom bent dat je daarin getrapt bent, maar dan is het zo dat jij dus een hekel gaat krijgen aan die hondenbezitters die je hun hond. Ja. Heb jij daarentegen een hond en die laat je daar poepen en je ziet dus iemand daarin trappen, dan zeg jij natuurlijk van ja, iemand die moet uitkijken. Logisch toch? Ja. Met andere woorden, mensen die leggen oorzaken voor dingen zo dat het goed voor hunzelf uitkomt. En bovendien is het ook nog zo, dat en dat blijkt ook zo, dat ook al zijn dingen ogenschijnlijk, nou, gewoon komen ze door, door de natuur of door toeval, bijvoorbeeld het weer, dat is een heel goed voorbeeld. Daar zijn mensen niet tevreden mee, dat vinden ze niet goed. Ze hebben altijd de neiging om te denken dat het iets te maken moet hebben met dat het door de mensen veroorzaakt moet zijn. Met andere woorden, dus van het weer, nu denken wij dus allemaal dat dat komt omdat we in die verdomde auto's rijden. En dat, het, uh, dat je een broeikaseffect hebt. Maar, bijvoorbeeld honderd jaar geleden dachten de mensen ook dat het weer helemaal in de war was. Want dat hebben de mensen altijd gedacht. Maar dan dachten ze bijvoorbeeld dat het kwam doordat nou, de beschaving als een eind kwam. Of de, dat de mensen naar verkeerde dingen deden. Of om die religieuze redenen. Of vanwege het toenemend aantal fabrieken. Of no, noem maar op. Wij zijn volkomen helemaal niet tevreden gesteld. Wanneer we dus op een gegeven moment zouden zeggen: van ja, nou, dat, het, uh, weet ik, dat het oorlog is. Dat, ja, dat, is gewoon, dat, dat gaat nou eenmaal zo. Weet je ja. wel, maar niet altijd moet een oorlog ergens doorkomen. Ja. Als we zeggen: van nou. Die, die, die economie die wordt een heel stuk minder en ontzettend veel mensen, we gaan failliet, dan kunnen we niet zeggen van ja dat is namelijk logisch, als een tijd heel goed gaat, moet het er na een tijd. Nee, dat zeggen we niet. Zeggen we zeggen altijd, dat komt doordat die en die slechte beslissingen hebben genomen. Af. U snapt het wel, zo zit dat in elkaar. Mensen willen altijd dat personen de schuld hebben en als het iets vervelends is, krijgen anderen de schuld en als het iets goeds is, dan komt, wordt dat op je eigen kantoor geschreven. Is het cultureel of biologisch? Nou, het aardige is, dat is een hele goede vraag die u daar stelt, want wij denken dus allemaal dat dat biologisch is. En het zit ook al wat in, omdat wat mensen graag willen en wat ze ook wel zouden moeten willen, hè, want dat is dat ze een goed gevoel hebben over zichzelf, achting voor zichzelf. Dat idee dat je een goed gevoel hebt over jezelf is iets wat heel erg helpt om je door het leven te slaan. Want daardoor word je minder gauw depressief en... En waar het om gaat natuurlijk is dat al die voorouders van ons, waar wij nou van afstammen, die moeten dus heel goed voor hun kinderen gezorgd hebben, anders dan konden wij niet van ze afstammen, maar dan was die tak doodgebloeid. Ja. Dus wij komen dus van voorouders die het goed gedaan hebben, en dus hebben wij ook die psychologische eigenschappen van hun overerfd, net zoals de fysieke eigenschappen. Nou, een van die dingen is kennelijk dat idee dat mensen er tegenaan willen, energiek zijn. Energieke mensen, goede mensen, nou die krijgen in principe... Meer kinderen die beter overleven enzovoort enzovoort. Dus daar stand, daarom zijn we allemaal zo ontzettend energiek. Nou, dan kun je zeggen, dat zit dus in die biologie, zit dus ook op biologie, maar evolutionair. Een onderdeel daarvan is dus ook dat als jij van alles maar zelf de schuld neemt, dat is helemaal niet leuk. Dat betekent dus gewoon dat je denkt: van nou, het is mijn schuldje, niks aan te doen, ik heb het verknoeid en dan word je, dat is een downer. Maar als je dus zegt, het komt door de ander, daar word je energiek van. Die lul, ik zal hem grijpen. Weet je wel. En dat is dus een agerende manier. En dat betekent dus dat mensen die zo'n manier hebben, die hebben waarschijnlijk zijn dat mensen die zich succesvol door het leven slaan, en waarschijnlijk hebben ze in de loop van al die duizenden generaties, is daar wat op geselecteerd. Dat hoeft niet eens zo heel hard te gebeuren, maar als het maar een beetje gebeurt, heeft dat een enorm effect in een hele lange tijd. Er zitten twee dingen aan, hè, die ik u uh, hoor zeggen. Aan de ene kant, we, we, schrijven dingen, we, we schrijven dingen toe aan, dingen buiten onszelf, en dat kan God zijn, dat kan enzovoort zijn. Ja. Maar er is ook zoiets als de behoefte bij de mens om te zoeken naar oorzaak en gevolg. Ja. Je hebt niet genoegen kunnen nemen met, ja dat gebeurt nou eenmaal. Ja. Noem niet over zeuren, shit happens, hè, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar hoe verhouden die twee dingen zich nu? Nou, dat, heeft dus, dat is wel... Dat is wel mooi, dat is heel goed gezien. Want die dingen hebben natuurlijk wel met elkaar te maken. Ze worden dus in mijn vak niet altijd met elkaar in aanraking gebracht. Maar ze kunnen, het kan niet anders, ze moeten met elkaar te maken hebben. Want als je dus zeg maar in zo'n evolutionaire theorie gelooft. Die je zegt van nou, als er één eigenschap is die voor mensen geholpen heeft om te overleven en veel nageslacht te krijgen. Is dat natuurlijk controle krijgen over hun omgeving. En je kunt... Alleen maar controle krijgen over je omgeving als je hem begrijpt. Dat geldt al voor dieren. Dus als je dieren in een vreemde omgeving loslaat gaat, het eerste wat ze gaan doen is die omgeving verkennen. Zo'n kat is drie dagen bezig in een nieuw huis om alles te bedenken voordat hij iets anders gaat doen. He, dat is instinctief. En mensen hebben dat ook, mensen willen hun omgeving kennen. Nou en natuurlijk van de omgeving is die fysieke omgeving die is dan wel, wel op zich interessant. Maar ja... Die fysieke omgeving is zo gecontroleerd, daar zijn we zo aan gewend geraakt, dat die helemaal niet meer bedreigend is. He, want, want wij leven niet meer in de natuur. Vroeger toen de mensen in de natuur leefden, toen was de fysieke omgeving bedreigend. Maar we hebben de natuur echt totaal getemd, helemaal de tanden uitgetrokken. Er is geen natuur meer. In, in, in heel West-Europa is er geen natuur meer. En... Nou, dat betekent dus dat je ook, nou alleen als je op de wintersport gaat en alle stroom valt uit, die staat meteen je staat op de top van de matroorn en de storm steekt op, dan heb je natuur. Hè? Of als je aan het watlopen bent en je raakt de weg kwijt en de vloed die komt op en het begint te stormen en het wordt heel koud, dat is natuur. Ja. Maar ja, wat wij natuur vinden, dat zijn allemaal bijtjes en bloemetjes, maar het is natuurlijk, dat zijn natuurlijk alleen maar mooie schijngestanden. Maar Na, natuur gedefinieerd in een, als vijandige omgeving. Ja, natuur is een, een absoluut vijandig iets. We moeten er wel van leven, maar het is onze vijand. En vandaar is dat onze voorouders dus ook keihard gewerkt hebben om die natuur onder controle te brengen. Ja. En dat is gelukt. Dus ja. wij leven nu in een wereld die wat heel veel dingen betreft onder controle is. Nou, dat is een groot goed is dat. Maar goed, dat is dus een... de natuur als bedreigende omgeving die je onder controle moet krijgen. En Dat doe je door te begrijpen. Dat doe je door ook gebeurtenissen in die natuur te begrijpen. Begrijp, als er een bepaalde wind opsteekt dan weet je dat er onweer aankomt en schuilen. Maar nu die relatie met, uh, met die godheid. En het daaraan toeschrijven, aan ja, jouw ellende daaraan toeschrijven. Ja, of de mensen, want dat zijn dan de vijanden die overblijven. De... Ja, precies. Ja, ja. ja, ja. maar. maar die natuur, dat is dus één ding. Maar als mensen dus gemotiveerd zijn om de natuur te begrijpen, maar ze hebben de natuur een beetje onder controle... Dan willen ze natuurlijk ook de andere mensen begrijpen. Want mensen heb je niet onder controle. Dat is bij ons nog steeds een heel reëel gevaar. De andere mensen is een reëel gevaar. Het wordt wel erg overdreven. Want het, ook dat is heel erg getemd. De mensen. Maar goed. Door beschaving. Soms ja. door beschaving ja. Ja, ja, ja. Als je bijvoorbeeld, nou pak weg, twee boeken die heel veel op elkaar lijken. Dat is een boek van Benvenuto Cellini, Dat was een beeldhouwer uit 1550. En Ik, Jan Kramer. Dat was een schilder uit 1960. Dus daar zit zo'n 400 jaar zit daartussen. En die schrijven in exact dezelfde stijl over dezelfde dingen, over hun werk, over hun ambities, over hun gevecht, over wat. Nou, als je dat vergelijkt, dan is dat van 1550, dat is me toch een potje gewelddadig. En die Jan Kramer, nou dat, is dat, dat kun je zo aan een kleuterschoolleerling laten lezen eigenlijk. Dat is veel, veel zachtere omgeving waar wij in wonen. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar in ieder Mensen hebben de neiging dus om te denken van, de schuld voor de dingen die ligt dus bij anderen, die ligt bij andere mensen. En mensen hebben bovendien, dus omdat ze dat dus doen en het willen verklaren, moet dat ook het liefst maar zo mooi en zo logisch mogelijk zijn. En dat betekent dus dat, dat dan zeg je van ja, dat is de schuld van hun. Maar dan gaat de eerste, de beste waar je dat tegen zegt, die zegt, maar hoe zit dat dan? Waarom doen ze dat dan? Nou, en dan ga je aan het denken. En daar zijn mensen dus fantastisch in. ...om achteraf voor allerlei dingen allemaal hele ingewikkelde oorzaken te bedenken. Dus een van de dingen die in de moderne psychologie steeds duidelijker worden, ...dat is bijvoorbeeld dat alle beslissingen die we nemen, of heel veel beslissingen in elk geval... ...dat we die puur op impulsieve, emotionele basis nemen... ...en dat, dat al dat denken wat we doen, dat dat eigenlijk allemaal het goed praten is van die beslissingen die we genomen hebben. Ja. En ja, dus, ja, dat kan heel hoog niveau zijn, hoor. dat kan hele goede intensieve gesprekken zijn, geweldige goede argumentaties. Maar de beslissing, die ligt meestal, dat kun je dus maar met, met die moderne technieken heel aardig laten zien, ligt al heel vroeg stadium vast. Dus we zijn niet bezig om al dat gedelibereren, dat gedebatteerd te gebruiken om goede gedragswijzen te kiezen. Nee, we gebruiken dat om onze gedragswijze begrijpelijk te maken. Nou en nou komt dus zo'n... De complottheorie die wordt nou ineens veel helderder, Maar nou kun je dus zeggen van, hé, hey, ja, dus er gaat iets fout, nou dan zeggen we, ja, dat moet dus aan iemand liggen, dat kan niet toevallig zijn, dus dat zal wel aan hun liggen, en dan neem je iets, iets wat jij als vijand ziet, dus ben jij een arbeider, dan zeg je, dat is een hogere klasse, en ben je in de hogere klasse, dan zeg je, dat zijn de arbeiders, ja. de communisten, de. en dan, Zeggen daar ligt dat dan, die andere partij. En dan ga je dus bezig, dan zeggen ze, ja, maar hoe moeten ze dat dan doen? En dan ga je dus bezig met de hele constructies te bedenken van hoe dat in elkaar zou zitten. En dan kunnen mensen, dus sommige mensen kunnen zulke mooie verhalen vertellen. Nou, en dan, dan wordt dat verteld. En dan ga je dat misschien geloven of niet. En het, zou, het is ook wonderlijk, het zou dus ook nog kunnen zijn dat het wel waar is. Dat weet je niet. Want het zijn bijna altijd dingen die oncontroleerbaar zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld pak weg zeg maar, de, dat de wereld regelmatig bezocht wordt door vliegende schotels. Hè, die dus hier gestuurd worden door vreemde beschavingen om ons te controleren. Om een beetje te kijken of wij al weet ik wat rijp zijn voor ja, ja. het intergalen. Nou, het is een fantastische mooie redenering. En wil ik het maar eens. En wil het nou maar eens. Dus er zijn heel veel mensen die er heilig in geloven. Nou en zo'n soort, zo dit soort denken zeg maar... Dus heel moeilijk is dat te bestrijden, omdat als iets niet bestaat en er wordt van alles over gezegd... ...ja, dan kun je alleen maar zeggen van nou, het klinkt plausibel. Hey Dad, dus zou je ja. kunnen zeggen, kapot denken, dat, is, uh, het, dat gaat ook weer terug op het zoeken van oorzaak en gevolg... ...ook al kun je de oorzaak niet echt zien... Wat je een andere dingen wel kan, dan verzin je dan maar. Dan voldoe je weer aan die behoefte om oorzaak en gevolgen op een rij te hebben. Ja, ja. Maar je, je moet dus niet, niet. je stelt het nou een beetje voor alsof mensen dat expres doen. Maar wat ik zeg is, mensen kunnen niet anders dan dat. Ja, okay. ja, dus het, is, het gebeurt niet opzettelijk. Nee. Maar het is gewoon: dat is gewoon iets dat, dat, dat zit er bij ons in. Ja. En bij alles wat we doen. Dus dat is onze kinderen. Thuis komen en die, die, die blijken ineens, weet ik veel wat, zwaar aan, aan een of andere rokerij of van de pillen of weet ik veel wat te zijn. Dan gaan we ook niet zeggen dat het aan die kinderen ligt. Maar dan zeggen we dat dat ligt aan die dealers die hun die slechte vrienden zijn. Ja. Kun je dan zeggen, even over de oorzaken nog, hè dat het niet willen accepteren van toeval van nare gebeurtenissen. Want iemand moet het gedaan hebben, desnoods god, desnoods de duivel. Nu valt het een beetje weg, dus is het die groep of die groep of die groep. Net zo min eh, hetzelfde eigenlijk is als het niet accepteren van jezelf dat je, die, dat je dat gedaan hebt of dat die dat gedaan heeft, uit een soort impuls. Dat is net zo min acceptabel. Een leuk gedachte. Ja. ja. ja dus. Dat klopt wel een beetje. Allebei die dingen die zijn niet zo menselijk, want dat doen mensen niet. Maar dat betekent dus dat wij iets eisen van onszelf wat wij totaal niet in ons hebben. Ja, dat klopt. He, greep hebben op, op de werkelijkheid, want. Als je zegt, ik sluit toeval uit, beweer je dus dat je grip op de werkelijkheid hebt. En dat we niet uit impulsen handelen. Dus we worden gedreven door iets wat we essentieel niet zijn. Hoe komt het dat onze soort nog bestaat? Dat lijkt me dan En Dat komt omdat wij een wens hebben. Wat dat betreft, dus hebben de, de Bijbel, de bron van het christendom. Daar staat dus in het Nieuwe Testament staat er zijn drie dingen. Die zijn geloof, hoop en liefde. Zeg, de meeste van deze is, nou wat is het ook alweer? De liefde geloof ik hè? Ja? Of het geloof je. Ja, En la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos is el amor. Maar die andere dingen, dat is zeldzaam goed gekozen. Geloof. Dat verzet bergen. Dus met socialisme, dat was een geloof. Het christendom is een geloof. En het geloof in complotten is een geloof. En dat verzet bergen. Als jij dus denkt dat iets zo is, dan heb je geen bewijs nodig. Maar de overtuiging is genoeg. En die overtuiging die verzet bergen. En sterker nog, wanneer je dus bewijs zou krijgen, zou dat je overtuiging verzwakken. Dus mensen die geloven, willen eigenlijk helemaal geen bewijs. Dus bijvoorbeeld een aantal filosofen zoals Pascal... Descartes, die zijn bezig en, en, en, en nog veel meer, hoor, die zijn bezig geweest met het maken van godsbewijzen, dus het maken van rationele redenen waarom er God zou moeten zijn. Maar er werd dus door werkelijke gelovigen minachtend op neergekeken omdat ze zeiden: we hebben nog geen bewijs nodig. En is er, we weten het, we voelen het. En, en dat maar een bewijs is, een, is eigenlijk twijfel. Is twijfel, precies. Ja, en daarmee in tegenspraak tot het geloof. Ja. En als je dus het geloof en de wetenschap, die staan tegenover elkaar, en de essentie van de wetenschap is twijfel. Dus in de wetenschap zul je, als het goed is, ook nooit een complottheorie tegenkomen. Wat men wel dus in de wetenschap heeft, iets wat daar een beetje op lijkt, dat is dat er een aantal wetenschappers zijn die de kluit belazeren. Ja. En die doen dat dan niet goed. Zeg maar Lysenko bijvoorbeeld. Nou die moest dat dan van Stalin moest die dan vertellen. Dat het met, uh, met uh, erfelijkheid heel anders zat dan, uh, dan Darwin zei. Want dat klopt zo mooi met de marxistische theorie. Nou ja, dan kun je zeggen ja dat is een. Maar dat is eigenlijk niet eens een wetenschappelijk complot. Maar dat is een, een soort politiek complot. En bovendien was het eigenlijk geen complot. Maar die, die Stalin die geloofde. Was een gelovige. Oh. Maar toch zijn we nog steeds goed in het andere de schuld geven. Maar? Dus wij zitten nog wel heel goed in dat het aan de buitenlanders ligt: van de criminelen, van de Antolianen. Nee, nee, nee, want er zit geen complot in. Niemand zal, niemand zal ooit zeggen dat Antolianen of Turken of zo. Of, dat die een complot hebben. Maar dat, het gaat wel komen. Dus, nou, misschien nog niet. Maar over vijf jaar is het tamelijk duidelijk. Dan zal dus de gemiddelde Nederlander vinden dat de moslims een gigantisch complot hebben gesmeed om Nederland over te nemen, de BV Nederland. En dat wij er dan uitgekeild worden en dat zij dus hier... Ja, dat, dat boekje van Konbij, althans wat toegeschreven is door die Neerlandicus, ja, Teun ja, ja, ja, was. was. Ja, dat Teun van Dijk. Dat is een ijdel tuin fantastisch. Ja. Ja, dat is een hele erge man. Is dat maar niet wel zoel of wie daar ook achter zit, wel uitkijken, ja. voor de rechter met de vingers omhoog. Die beschrijft eigenlijk dat complot. Ja. ja, maar dat idee, dat begon toen, en dat sloeg niet zo heel erg aan, omdat de officiële ideologie natuurlijk nog steeds was: we moeten de, ja. we moeten de showa goed maken. Ja, ja want daar dat zijn we de afgelopen 50 jaar ijverig mee bezig geweest om ervoor te ja. zorgen dat dat. dat nooit meer kwam. Net zoals iedereen altijd bezig was om de vorige oorlog voor te bereiden. Zo is dat dus ook met, met, met al die prachtige ideeën die we hadden over gelijkheid en asielzoekers en weet ik wat. Daar zijn, zijn we bezig geweest om de Shoah voor te breiden. Als we met die energie dat voor de Tweede Wereldoorlog hadden gedaan, dan waren er echt een heleboel Joodse mensen die hadden dus nog... Dat die hadden geleefd en dat was goed geweest maar en, dat hebben we niet gedaan. En ik denk dat als het nu weer onder druk komt te staan dat we dan weer die allemaal complotten gaan verzinnen die eigenlijk ook over de Joden zijn bedacht? Namelijk dat ze niet deuren dat ja. ze de macht over willen nemen. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus dat gaat zich herhalen. Die, die, dat is, dat is, dat is, dat is nou mijn idee is dat een zo'n zo'n zo safe bed daar ja. durf ik dus echt wel een uh, nou zeg maar hele mooie kist wijn onder te verwerren. Dat, dat binnen tien jaar bij heel veel mensen het idee bestaat dat Turken en Marokkanen op een, een, een gestuurde manier bezig zijn om hier in Nederland de hele handel over te nemen en het over te nemen van ons. Ja, wij zijn dus eigenlijk gevormd eh, 10.000 jaar geleden. ...wat betekent dat we eigenlijk al verouderd zijn als we geboren worden. Dat is eigenlijk heel terug. En wat me ook opviel in dit verhaal is dat hebben, gelovigen hebben geen bewijs nodig. Dus ja. het wordt moeilijk jou te overtuigen, want jij gelooft niet in complotten. Dus ja. zelfs al kom ik met goed bewijs... Ja, even door. Ja. Hey, ik wil je iets laten horen. Dat is een, een liedje uit de Congo. En mm -hmm. dat gaat over de, de negers die vertrouwen dit niet helemaal. Want complotten is vaak wij tegenover die anderen... En het, het lied gaat over, we hebben dezelfde God en wij negers moeten maar lijden. En de, en de blanken die hebben het zo makkelijk. En die vertrouwen het ook niet helemaal. Oh God. De God. We zwarte mensen zijn centuries Centuries, centuries of years ago. And A white man has never suffered the same. We are all having one God on the world. Is the same God for all of us, black and white. And now, white people, they came in Africa to sell black people black goods in the store. Why? And I say it again, why? A black man has suffered a lot. Asking for freedom, they don't want to give us freedom. We are asking why and we won't get it why. Oh God, the powerful God. Try to open the powerful way for us so as to come to an end of all our sufferings. Oh God, people are suffering the whole of Africa. Years and years suffering. No freedom. No life. War everywhere. People killing each other because of why? Oh God, the powerful God. Oh your God. Na kuka mwakamingi, una putama moto mwingo na O su nanga sokee zalie tumbu, na kosenga kamigi nan zambi, ebi sanga zalite ko mupasi. Ah, Jesus Maria, jonde o Uh, we hebben het gehad over uh, de psyche van een mens. Uh, hoe komt het toch hè, dat een mens in complotten gelooft, samensweringen enzovoort. Nou dat, het... nou, dat ze bestaan ook. Hallo? Niet alleen dat mensen in geloven, maar dat mensen ook complotteren. Ja, ja, ze complotteren ook. Ja, ja, dat is ja. heel helder geworden. Ja. En ook waarom dat is. En dat het uh, uh -huh. gunstig voor de soort uh, is. Ik denk altijd maar gunstig voor de soort. Kijk, als wij over een miljoen jaar, als er teruggekeken wordt door een andere soort... En ik denk ik is helemaal niet van een succesvolle soort. Dat heeft die soort per kort bestaan van een stel, van een sukkels. Maar goed, dit is zo bij, bij mensen. Jij zei voordat we aan deze uitzending begonnen, voor de, met de voorbereiding, dat je wel eens had gehoord dat apen ook complot, uh, complotteren. Mm -hmm, honden ook. En, en honden, en ik geloof dat het helemaal niet er, erg eigenlijk. Uh, maar om daar toch wat meer over te weten, want jij... Je zal wel gelijk hebben, denk ik, als je dat dan denkt, zoals ja, je het gehoord hebt. Zijn we gegaan naar Jan van Hoof? Of ik althans, uh, ik belde met Jan van Hoof. En hij is emeritus hoogleraar dieretologie. Hij heeft zijn hele leven zich bezig gehouden met het gedrag van apen. Ik ben benieuwd. Ik hoor niks. Ja, ik ben er hoor. Oh ja. Maar ik hoor geen ratels. Nee, oké, okay, goed. We zijn even stil en dan beginnen we gewoon. Op het teken van Stef. Oké. Okay. Meneer Van Hoof, spannen primaten zoals chimpansees samen eigenlijk? Uh, ja, zeker. En in feite doen al een beetje hooggeorganiseerde sociale dieren doen het. Dus niet alleen apen, primaten, mensapen, maar ook sommige andere dieren. Maar we zien het bij apen natuurlijk het meest uitgesproken. Want dat zijn hoogsociale, je zou eens kunnen zeggen een beetje politiek dieren. Ja, ja. En uh, hoe gaat dat in zijn werk, dat samenspannen? Nou, uh, het heeft natuurlijk alles te maken met macht en invloed. Alle dieren, wat voor dier het ook is... Probeert zoveel mogelijk grip te krijgen op zijn omgeving, dat de dingen die voor hem van belang zijn, dat hij die stuurt en naar zijn hand zet. Dat noemen we beheersing, controle over je eigen omgeving. Dat geldt voor, uh, je probeert je, je, je, je prooidieren onder controle te krijgen, wat dan ook. Maar het voornaamste bij sociale dieren, ja, dat zijn die anderen met wie je door één deur moet en waarmee je samenleeft. En je leeft samen omdat er grote voordelen aan zitten, maar je zit elkaar ook continu dwars, want je hindert elkaar, je irriteert elkaar en je maakt aanspraak op hetzelfde deeltje van de cake. En dan blijkt al gauw dat geen enkel individu in een sociale groep in staat is om uitsluitend op basis van zijn eigen kracht, doorzettingsvermogen en macht dus anderen te dwingen. Want hij kan tegen een stelletje anderen oplopen en die zijn hem de baas. En dus gaat het erom... Kan ik coalities vormen? Ja. Kan ik? En dan nou is het een kwestie van afwegen, want wie is mijn belangrijkste rivaal? Met wie heb ik misschien dan iets meer gemeenschappelijke belangen dan met die andere? En zal ik met hem dan een coalitie vormen? Bijvoorbeeld een leider in een groep, er is een troonpretendent, een ander die hem er graag uit zou mikken. Nou, die gaat natuurlijk geen coalitie aan met die leider van de groep, want die wil die juist eruit maken. Ja. Maar dan gaat hij zoeken, zijn er anderen die misschien dat ook zouden willen? En hoe doen ze dat dan precies? Uh, dat doen ze door elkaar uh, in voorkomende gevallen, wat dan ook, uh, steun te geven, elkaar te helpen, en zo elkaar, zeg maar letterlijk, meegaandheid te toetsen. Maar ook als een van de twee uh, bijvoorbeeld in een conflictje komt met wat dan ook, dat een ander meteen bijvalt en duidelijk maakt, ik ben jouw maatje. Ja, ja. En dan... Dan is het toch ook een kwestie van. Een tikkie. Ja, het is een kwestie van onderhandelen. Ofschoon die dieren dat natuurlijk niet doen. via uh, uh, overeenkomsten op schrift gesteld, et cetera. Maar het gaat wel via intuïtief aanvoelen. Zoals wij dat trouwens vaak ook doen, hoor. Je voelt. Wacht even. Hij, aan hem heb ik wat. Hij zit, hij zit op dezelfde lijn. En dat voel je intuïtief aan. Ja. Als ik met hem een bondgenootschap. dan krijg ik. en hij heeft ook een beetje. Zit hij ook te kijken naar die ander en daar heeft hij wat mee? Wij zouden het samen wel eens kunnen. En dan, als dan de ander verslagen is, of, of laten we zeggen, in een meer neutrale zin, als de ander zich heeft moeten schikken naar de mensen van de coalitie, dan kan het wel eens zijn dat die twee coalitiepartners constateren dat uh, hun gemeenschappelijk belang nu bereikt is en dat ze ineens elkaar als rivalen worden. Dit soort dingen zien we trouwens ook, vooral bij de mannetjes uh, chimpansees. De vrouwen die hebben heel andere. Die, die hebben ook coalities, maar die zijn op een totaal andere wijze georganiseerd. Die zijn langs familielijnen. Dat is, hou je verwanten, je kinderen, je zusjes en weet ik allemaal wat. Dat zijn en dat zijn je maatjes. Daar kom je voor op. Uh, het, het, het, het wordt veel meer door loyaliteit gestuurd. Minder opportunistisch? Uh, uh, absoluut minder opportunistisch. Veel meer door loyaliteit. Hun rangrelaties blijven over de jaren heen relatief constant. Terwijl we die bij de mannen sterk wisselen. Want uh, je ziet bij die mannen natuurlijk ook andere dingen. Twee partners die met elkaar een coalitie gevormd hebben. Een gelegenheidscoalitie. Ze hebben, uh, er is een gemeenschappelijk doel. En, uh, nou, dan betuigen ze elkaar ook alle steun. Als de een bijvoorbeeld ook buiten deze, dit conflict waar het om gaat... ...iets anders heeft, waarbij hij uh, in het probleem... ...dan heb je kans dat zijn maatje er meteen bij valt. En dat wordt dus wederzijds bevestigd. Dat wordt ook bevestigd in aanhankelijkheidsbetuigingen. In elkaar bij elkaar zitten, elkaar vlooien. Maar het is altijd, er zit ook altijd een stukje achterdocht in dat soort opportunistische coalities. Want speelt mijn maatje geen dubbelspel. En uh, kan, ik, kan ik hem wel vertrouwen? En dat zien we bijvoorbeeld aan het volgende... ...dat coalitiepartners elkaar ook goed in de gaten houden. En dat wij noemen dat scheidende interventies. Dat een coalitiepartner het niet leuk vindt... ...als zijn partner met een ander aanpapt. En dan is hij erbij. Want ja. dan wil hij bijzitten. Ja. En uh, bijvoorbeeld... Uh, soms moet er om technische redenen bijvoorbeeld, moet een uh, man in Arnhem, moet hij bijvoorbeeld binnen blijven gezondheid of hij moet behandeld worden of wat ook. Ja. En, de twee, en, en twee of wat andere van zijn coalitiepartners en zijn rivalen zijn buiten. En dan, dan is die helemaal over de rooien. Ja. Want hij weet niet wat daar gebeurt. Nee. Hij kan dat niet meer zien. En... Uh, Vooral als er bijvoorbeeld vruchtbare vrouwen in de groep rondlopen, want dat is een van de dingen waar het toch vaak om gaat, ja, ja. Uh, dan, uh, dan, dan zijn ze helemaal op tilt. Ja. En dus als het... hij er dan weer bij zit, ja. dan is het die, dat verband goed maken en weer die coalitie hervormen. Maar dan weer... is het ook een kwestie van eerst onderzoeken of er schade in de, uh, aan zijn coalitie, aan zijn machtspositie opgetreden is, neem ik aan. Uh, dat is altijd, en dat, dat dat zien ze natuurlijk aan de willigheid waarmee anderen, daar ja, ja. herken je het aan, aan de willigheid, de meegaandheid, het direct reageren op een verzoeken, zou je zeggen, verzoeken, ja, ze maken gebaren waaruit blijkt dat ze bijvoorbeeld de steun van een ander willen, en al dat soort dingen. En ook uit het spontaan met elkaar meegaan. Het spontaan uit elkaar, en een ander die draait de rug toe. Het zijn allemaal hele subtiele symbolen en signalen die uitdijden, oh, wacht even jongens, het is niet meer zoals gisteravond. Degene die jij steunt en die jouw steun nodig heeft, die zal dat betalen. Ja, betalen simpel, is Ja, ze betalen elkaar met tolerantie. Want anders dan zegt hij machtig. weet je wat, ik, ik, ik, ik help niet Henk, ik help Karel. En waarom zou ik Henk helpen? Nou, omdat Henk iets toeschietelijker is en iets toleranter is in het... In het nou ja, gunnen van vrijheid aan zijn coalitiepartner. Bijvoorbeeld Zo... over dingen waar hij controle over heeft. Ja, ja. Daar gaat het... het altijd over. Het gaat altijd over die controle ja, over. Precies, ja, precies. Is, is het wel eens waargenomen dat een leider... ten onrechte vermoeden dat er tegen hem samengespannen werd ingreep... ...wat hem duur te staan kwam, omdat er niks aan de hand was? Nou, wat wel gebeurd is... ...en dat is, dat is een dramatische gebeurtenis geweest in onze chimpanseekolonie in Arnhem... ...dat een... Een, een, een aap, op een gegeven moment de leider werd in de groep... met behulp van een coalitiemaatje. Hij had een coalitie tegen zich van een andere man... die onder andere een stel vrouwen als coalitiepartners had. En eh, die coalitiepartner van dat leidende duo... die werd beloond ook weer met seksuele vrijheid en zo. En na verloop van tijd dacht de leider dat hij het zelf wel af kon. En hij begon dus eigenlijk zijn coalitiepartner nou, wat, wat, wat minder hoffelijk te behandelen, uh, schoffeerde hem wat en uh, gaf hem ook niet meer de vrijheid. Die. En, toen, en toen verslapte dat tussen die twee. Het werd geen vijandschap, helemaal niet, want ze hielpen elkaar nog, maar niet meer zo enthousiast als vroeger. En de andere, de rivaal, had dat prompt in de smiezen en heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om even een klap te maken... En werd op slag weer de leider, hij ja, ja. troonde. Maar op dat moment herstelde zich ogenblikkelijk de oude coalitie, want die hadden bij wijze van spreken, om het zo maar eens te zeggen, in de gaten padverdomme, we zijn wat slordig geweest met, uh, met elkaar, of een van de twee wat slordig met de ander. Het herstelde zich en de, de revolte werd meteen de ja. kop ingedrukt. Zijn meneer Van Hoog, als ik nu van dit gesprek elke keer het woord chimpansee eruit monteer, dan denkt de luisteraar het over mensen hebben. Uh, ik denk dat hij dat denkt. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. En dan heeft hij nog niet eens zo ongelijk. Nee. Want Machiavelli heeft al in de, wat was het, de 16e eeuw dit allemaal ook precies beschreven en zelfs aan Italiaanse vorsten aanbevolen hoe ze moesten opereren om uh, zelf in de macht te blijven. Ja. En dat is een kwestie van goede contacten leggen en verdelen neers. <tog> Ja, professor van Hoof, dat kan man vertellen zeg. En, en wat een schitterend bewijs ook eigenlijk dat complotten bestaan, vooral. Hm. Ik, we hebben nu aan de telefoon, als dus het goed is, uh, een van mijn favoriete reü-collega's, Frits Jonker. Frits, ben je daar? Ja, ik ben er. Mooi, want Frits gaat ons een beetje elke dag bijpraten over de mooiste complotten die je kent. En je kent er een hoop, hè? Ja, nou, vooral de, de, de slechte en de gekke. Aha. Dus maar, uh, maar ja, ik merk toch wel dat bij jullie ook, uh, die, die overlap is heel moeilijk, of de grens is heel moeilijk te trekken. Eigenlijk, uh, als je in complotten gelooft, dan sta je al gauw open voor dat alles een complot is. En als je er niet in gelooft, dan, uh, dan vind je al gauw alles gek. Ja, het is een kwestie van geloven eigenlijk. Hè? Echt... Hey, Frits, huldig jij ook de gedachte dat als je een complot kan verzinnen, dat het complot dan ook bestaat? Anders kon je het niet verzinnen. Ja, maar ik, ik zou er dan aan toe willen voegen dat het complot als verhaal bestaat. Of het werkelijk als uh, gebeurtenis bestaat, dat, dat uh, geloof ik nooit. Er is namelijk een, een onderscheid wat, wat volgens mij heel essentieel is. De, de, wat gebeurd is, is wat anders dan de verhalen die je erover verzint. En uh, die, die verhalen zijn vaak opgebouwd uit uh, feiten en, en losse gebeurtenissen die, die wel waar zijn. Maar het geheel, ja, dat is natuurlijk wat anders. Ja, maar de, dat, dat weet je ja. toch maar nooit. Je weet het nooit, zeker. Nee. Eh, heb, je, heb je een mooi voorbeeld? Ja, nee, mijn allerfavorietste complottheorieën, dat is het philadelphia experiment de meeste mensen zullen daar wel iets van weten, maar het is toch behoorlijk specialistisch. Het gaat om een, een Amerikaans experiment in 1943. En dat is tamelijk goed gedocumenteerd, als je dat wil geloven natuurlijk. Uh, waarbij een, een slagschip uh, onzichtbaar gemaakt zou worden voor radar en nou, tot zover alles oké okay, maar na het schijnt is dat schip um, volledig onzichtbaar geworden uh, door de tijd heen we weer gereisd en op minstens twaalf locaties uh, opgedoken en weer verdwenen en heeft uh, een soort uh, ja als je de boeken mag geloven die hier over geschreven zijn een enorme lawine aan andere verschijnselen uh, ontketend maar een van die verschijnselen is dat er uh, aliens door die tijdpoort in onze realiteit binnen konden dringen en, uh, nou ik vertel dit nu allemaal alsof het waar is, maar uh, ik heb echt een halve meter broeken in mijn kast staan over alleen al dit onderwerp. Ja. Ja. Er is ook een ja. hele mooie film over gemaakt, of Frits? Ja. Ja, ja. ja sorry? Het doet ook een beetje denken aan en Wiske, de Kleppende Klipper. Ja. Dat is ook zo'n verhaal. Ja, het uh, is volgens mij een soort architecte. Ik ken ze klassiekers. is. Ik heb een klassieker. Ja. Ja. Ja. Ik ben die van de straat. Ja, nou, er is ook een heel beroemde uh, strip die bijna iedereen kent. Dat is de, de smurf uh, naar of de Maansmurf waarin een soort archetypisch complotverhaal wordt verteld. Er is een Smurf die heel graag naar de maan wil, maar dat lukt natuurlijk niet. En wat ze dan doen is, ze geven hem een van het slaapdrankje en dan bouwen ze de maan aan. En dan laten ze hem een maanavontuur beleven en dan geven ze weer een slaapdrankje. En dan is hij dus officieel op de maan geweest. Maar goed, dit is zo knap verteld in die strip. En die strip is ouder dan het verhaal wat jullie ook, geloof ik, in jullie programma's gaan behandelen van de echte... Of gefakte maanvluchten. Die complottheorieën die, complottheorie, die, die um, ja die gaan al heel snel een eigen leven leiden. Maar je kan ze heel makkelijk bedenken. En dit Philadelphia experiment, ja, het is volslagen slagen onduidelijk wat er nou ooit bedacht is en wat er werkelijk gebeurd is. Het wordt alleen maar steeds ingewikkelder. Ja, wat gedocumenteerd is dat ze geprobeerd hebben om dat schip eh, onzichtbaar te maken. En dat tijdreizen is natuurlijk lastig om aan te tonen. Ja, precies. Maar zelfs het onzichtbaar maken... Ik weet niet of jij ooit hebt gezien wat daar dan van documenten uh, gereproduceerd mag worden. Dan krijg je dus een velletje waar met zwarte stif alle woorden zijn weggekrast. En is het dan officieel uh, het document. En daar, op basis daarvan worden dan weer allerlei conclusies getrokken. Het is zo ondoorzichtig. Ja. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in de... ...manier waarop mensen die in complottheorieën geloven... ...en vooral in dit soort hele bizarre uh, hoe ze denken. Het is yeah. gewoon fascinerend. Er zijn ook mensen die beweren dat ze erbij zijn geweest. Yeah. En uh, die worden ook zelf steeds... Uh, ...de verhalen van die mensen worden ook steeds ingewikkelder en raarder. En je kan op een gegeven moment niet meer zeggen dat je het gelooft of niet gelooft... ...want dat lijkt al helemaal niet meer uh, ter zake. Uh, yeah. Hey, Frits, we yes. moeten afronden. Mo morgen hebben we... Ja, de tijd okay. vliegt... Morgen we maken we iets meer tijd voor je nee, nee, nee, nee, Ik luister met plezier. Volgens, ja. volgens mij is de tijd ook een complot. Want dit is alles waar we tijd voor hadden. We denken dat u er morgen weer zit om naar ons te luisteren. Ja. Morgen een historisch perspectief met Herman van der Donk, Arjen Nijenboer en politicoloog Kees van der Peil. En na 12 uur wereldnet met correspondenten in Engeland, Mali, Rwanda en Venezuela. Goedemorgen, tot morgen. Dag. bye <laughs>